Zijlstra reageerde in Pauw en Witteman op voorstellen van de Britse premier Cameron. De VVD er wil wel geregeld hebben dat Brussel bepaalde beslissingen aan de lidstaten zelf overlaat. Zijlstra vindt dat het kabinet snel een lijst met zulke onderwerpen moet maken. Door een gesprongen gasleiding in Ede zitten zo'n 50 huizen nog steeds zonder gas en dus ook zonder verwarming. Gistermiddag sprongen een waterleiding en een daarnaast gelegen gasleiding. De waterleiding was gisteravond gerepareerd. Aan de reparatie van de gasleiding in Ede wordt nog gewerkt. Het weer blijft droog. Middagtemperatuur ligt rond de min 2 graden. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En de wind is zwak tot matig en noordoostelijk. A ah, en de Keersinformatie. Nog altijd normale spits, 140 km file. Met de meeste vertraging door aanrijdingen, zoals op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopen, die met 12 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstokken wel weer vrijgemaakt. Werkzaamheden op de A6, Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. Er staat 6 kilometer file vanaf Emmeloord. Bij de brug is de rechte rijstrook dicht. Naar Den Haag op de A12, Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum, 8 kilometer. Op de A16 in Breda richting Rotterdam verknopen de Brechtseplein 3. Bij het knopen de Brechtseplein is de rechte rijstrook dicht en staat er een auto stil. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen knopen het Langhorst en de afrit nieuw 7 kilometer na een aanrijding.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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het komend half uur hoort hij haar nog één keer als minister van Buitenlandse Zaken. It is our job to figure out what happened and do everything we can to prevent it from ever happening again, Senator. Herkent u haar Hillary Clinton. Maar eerst onze longen.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 uit te voeren in dit soort omstandigheden. Ja, het gaat om de hoeveelheid fijnstof in de lucht. En de norm in Nederland is twee maal zo hoog als die in België. Wij praten erover met Ronald Hogebrugge van het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, meneer Hogebrugge? Is het tijd voor ook een smokalarm in Nederland? Uh, in Nederland is ervoor gekozen om... Uh, op pas uh, te waarschuwen... bij een niveau van 200 microgram per kubieke meter, uh -huh. Want die... Uh, uh, Zeg maar de, er, is, er is toch niet zo gek veel aan te doen aan de concentratie fijnstof. Mm -hmm. Vandaar dat er dus voor gekozen is om dan uh, pas bij 200 uh, te waarschuwen. Ja, toch um, was uh, onze gast, meneer Rutgers, de directeur van de Nederlandse longfonds... daar toch uh, ja, wat verbaasd over. Hij kent die normen in Nederland. Maar hij zegt, ja, mensen hebben er even veel last van als in België. En daar geldt dat smokalarm wel. Ja, de, nou, het jammer is dat er, dat er niet op Europees niveau een afspraak is gemaakt. van op welk niveau gewaarschuwd gaat worden. Mm -hmm. En dus vandaar dat de landen dat op een verschillende manier hebben ingevuld. En in uh, België hebben ze daarvoor een andere afweging gemaakt dan in uh, Nederland. Mm. Maar, meneer Hogebrugge, ik hoor u zeggen. Uh, je kunt er toch niet zoveel aan doen. Zo'n smokalarm is een beetje een loos alarm. Uh, nou ja, kijk, het, het, uh, wat in België gebeurt is dat die. Uh, als er twee dagen verwacht wordt dat de concentratie boven de 70 microgram per kubieke meter is... Ja. dan worden er verkeersmaatregelen genomen. En die, de bijdrage van verkeer aan fijnstof is op zich maar heel beperkt. Dus het heeft en, niet zoveel uh, zin. Zegt u, daarmee verlaag je de hoeveelheid fijnstof in de lucht, niet zo? Juf, juf, juf, nou ja, het is een heel klein beetje wat het minder wordt. Hoe zou je daar nog meer een bijdrage aan kunnen leveren? Uh, nou, dan zou je dus... Uh, uh, dan moet je dus ja, veel ingrijpende maatregelen nemen. Waar denkt u dan aan? Uh, nou ja, helemaal niet rijden, dat helpt natuurlijk veel meer. Ja, ja, ja. En, uh, en misschien uh, dat je niet, uh, op dit soort dagen niet uh, stookt met hout. Dat soort dingen helpt natuurlijk veel meer okay. dan een, een, een snelheidsverlaging. Z zou het zinvol zijn om daar eens over na te denken, ook in Nederland, meneer uh, Hogebrugge? Want uh, we hoorden het meneer Rutgers van het, uh, het Lonkfonds ook zeggen: mensen hebben er last van. Uh, zeker mensen die al longklachten hebben. Ja, maar kijk, uiteindelijk is natuurlijk dat natuurlijk een, een, een afweging tussen verschillende belangen. De, en dat is, uh, nou ja, dat is nou typisch iets wat, uh, wat we graag aan het ministerie overlaten om dat te doen. Uh, en belangen, u bedoelt economische belangen onder andere, bijvoorbeeld? Nou ja, uh, in dit geval is het dan het belang van de, aan de ene kant van de persoon met uh, de luchtwegklachten. Ja. En aan de andere kant de persoon die in de auto zit en die wil doorrijden. En ergens heen moet, misschien. Ja. Ja. En meneer Hogebroek, nog even voor de duidelijkheid. Het komt door het weer, het blijft hangen. Ja, die, de, ja met, dit zijn typisch van die dagen met uh, vrij weinig wind. Ja. En een, uh, een laag inversielaag. Dat betekent dus dat, dus, uh, dat eigenlijk de luchtverontreiniging in een, uh, vrij klein, in een vrij dunne laag blijft zitten. En daardoor kunnen die concentraties hoog oplopen. Nou is het gelukkig niet zo erg hier als in Peking. Hè? Want we hebben onze correspondenten daar zitten. Die uh, hebben inmiddels mondmaskers aangeschaft. Ja, ik, uh, ik hoorde dat vorige week in Peking. Dat uh, daar de concentraties 800 waren. Zo. Ja, dus die, uh, ja, dat, dat, wat dat betreft is wat we nu hebben, staat nog in geen enkele verhouding. Helpt het als we iets, inderdaad iets rustiger rijden of bijvoorbeeld iets minder stoken... of de houtkachel, de moderne houtkachel in de woonkamer niet gebruiken? Uh, nou, we, we, we hebben dat niet echt systematisch uitgezocht. Nee. Maar, de, uh, zeg maar de bijdrage van verkeer aan stof, dat is maar... Ja, ja, precies. Dat is bijna... 10 procent, zeg maar. En daar dan weer een deel van ja, dan heeft u, uh, wordt het minder. Heeft u uitgelegd, maar een individuele actie... als je er iets aan wil doen, dat helpt niet zoveel. Dan moet je dat echt landelijk doen. Uh, in, nou, een individuele actie... Uh, bijvoorbeeld als je natuurlijk niet stookt... dan helpt het natuurlijk wel... voor uh, de luchtverontreiniging van je eigen buren, zeg maar. Huh? Want dat, blij, dat blijft uh, redelijk in de buurt. Maar de uh, uh, verkeersmaatregelen... die uh, ja, eigenlijk zouden we, zouden we dat nog wel graag eens een keer eh, zeg maar op wat grotere schaal willen uitrekenen wat dat helpt. Hm. En waarom doet u dat nu niet al? Of bent u daarmee bezig? Nou, we, we zijn bezig om een, een, een Europees project, ja. het zogenaamde Joachim project. Het, het is samenwerken voor het bekijken van luchtkwaliteit, waar ook België in zit. En dan gaan we dus ook kijken wat het effect van dit soort maatregelen is. Kijk eens aan. En wanneer zijn de resultaten daarvan bekend, meneer Hogebrugge? Nou, we zijn net begonnen. Oh, oké. Okay. Dus, hm. <laughs> 2015 of zo zijn nou. de resultaten bekend. Spreken we u dan weer. Ja. Bedankt maar. hoor. Oké, okay, graag gedaan. Tien over negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Strijdbaar was ze, maar ook emotioneel. Mr. Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken. Tijdens haar laatste optreden in het Amerikaanse congres... legde ze verantwoording af over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi op 11 september. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om het leven. Het waren schokkende beelden die naar buiten kwamen vlak na de aanval in Benghazi. Libiërs probeerde ambassadeur Chris Stevens nog te redden uit het gebouw, maar te vergeefs. Hij sterft door het inhaleren van rook nadat het consulaat is beschoten met raketten en brandbommen. Goedemorgen. Drie maanden later verschijnt minister Clinton voor een commissie in het Congres. Een maand later dan gepland door haar gezondheidsproblemen. Uh, thank you, Madam and to see you in good health and as as ever. <laughs> Vooral de republikeinse commissieleden vuurden kritische vragen op haar af. Uit een rapport bleek eerder al dat de buitenlandse zaken totaal onvoorbereid was op de aanval. Verzoeken om extra beveiliging werden niet gehonoreerd. is Clinton neemt de volle verantwoordelijkheid op zich, maar ze ontkent dat ze het Amerikaanse volk zou hebben misleid over de aanleiding van de aanslag, zoals een van de senatoren suggereert. De fact is, we had vier dead Americans. Was het bekend van een protest or was it because of was het bekend van guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans? Er zijn vier Amerikanen gedood, zegt Clinton. Wat maakt het nu nog uit of dat door een protest komt of omdat vier mannen besloten om een paar Amerikanen te doden? Het gaat erom dat we uitzoeken wat er is gebeurd en hoe we dat in het vervolg kunnen voorkomen. What difference at this point does it make? It is our job to figure out what happened and do everything we can. Om prevent it from ever happening again, senator Clinton raakt geëmotioneerd als ze terugblikt op het moment dat de lichamen van de vier Amerikanen terugkwamen. Voor mij is dit niet alleen een kwestie van politiek, het is persoonlijk. Ik stond naast president Obama as de Marines die met flag-draped caskets van the plane at Andrews I put my de moeders en vaders, de fathers, en broers, de brothers, en dochters en de vrouwen die alleen left om hun kinderen their children. Ik sloeg mijn armen om de moeders en de vaders, zonen en dochters en de echtgenoten die nu alleen de kinderen moeten opvoeden. Clinton roemt het toenemend aantal Amerikanen dat ervoor kiest om in het buitenland te dienen. Ze vragen wat ze kunnen doen voor hun land en Amerika is sterker dankzij hen. Dus Hillary Clinton, laatste keer in het congres als minister van Buitenlandse Zaken. Over twee weken draagt ze haar functie over aan John Kerry. Alleen mensen met een inkomen tot 150% van het minimumloon... krijgen compensatie voor het AOW-gat... dat ontstaat door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Dat staat in een brief die staatssecretaris Jetta Kleinsma... van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. En wij hebben nu contact met de staatssecretaris. Mevrouw Kleinsma, welkom in de uitzending. Dank u wel, Goedemorgen. Vanaf dit jaar wordt de AOW-leeftijd, ik zei het al stapsgewijs, verhoogd. Nou, uiteindelijk in 2023, 67 jaar. Ja. Is het u duidelijk hoeveel mensen hebben zo'n aow gehad? Nou, dat uh, verschilt van jaar tot jaar. Maar in dit jaar komen ongeveer 11.000 mensen in aanmerking voor die overbruggingsregeling. En hoeveel uh, daarvan kunnen dat zelf opvangen? Uh, nou ja, die 11.000 mensen, dat, dat zijn mensen die 150% minimumloon ja. hebben. En hoeveel komen er dan niet, mevrouw Kleinsma, in aanmerking voor een regeling? Ja, dat is nog helemaal niet helder, want uh, dat staat nog te bezien natuurlijk. Maar zijn dat duizenden, tienduizenden? Nou ja, ik, ik denk dat dat wel echt om duizenden gaat. Want ja. er zijn natuurlijk veel mensen die boven 150% minimumloon zitten in Nederland. En die moeten het dan zelf maar uitzoeken? Ja, die moeten voor dit jaar uh, die ene maand zelf opvangen... Uh, maar kunnen wel gebruik maken van een uh, voorschotregeling. Maar die voorschotregeling moet wel successieflijk terugbetaald worden. En dat geldt niet voor de overbruggingsregeling. Dat is als het ware ja, een, dat is geen lening. Dat is gewoon een uitkering die mensen mogen houden. Aha, kijk eens aan. En, en ja, het lijkt me lastig om zo die scheidslijn te bepalen. Hoe bent u op, op die 150% uitgekomen? Ja, nou kijk, het is natuurlijk altijd een politieke keuze. Hè, waar je precies... Uh, die scheidslijn legt mm -hmm. en uh, bij de totstandkoming van dit regeerakkoord... is die keuze gemaakt voor die 150% uh, procent minimumloon. Maar we uh, vullen nu aan voor mensen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 Is dat dan toch geen ongelijke behandeling? Want mensen die niks krijgen, moeten het dan toch maar, ik zeg het nog een keer, zelf uitzoeken. Al krijgen ze wel een, een soort van regeling om te lenen. Ja, ja nou, dat, uh, dat, dat is natuurlijk inderdaad een punt van aandacht. Maar, kijk, mensen kunnen zich er natuurlijk ook op voorbereiden. En als je een hoger inkomen hebt dan 150% minimumloon. Ja, dan, dan kan het zijn dat je ook iets meer uh, buffer hebt, als ik me zo mag uitdrukken. Ja. Dus vandaar dat wij deze afweging maken. Maar goed, dat voorbereiden was juist het probleem. en Dat veel mensen zich er niet op hebben kunnen voorbereiden. Ja, Nou, ja. Dat, dat, dat vind ik dus ook echt een punt van aandacht. Mm -hmm. Daarom is dat ritme ook zo belangrijk. Dat dit jaar er een maand uh, bij komt. En volgend jaar nog een maand. Hè? En dan uh, dat jaar erop nog een maand. Dus dat, dat je heel nou, rustig instroomt, als het ware. Even met de billen bij elkaar en hopen dat het, uh, dat het, dat het goed komt. Ja, nou ja, maar... Maar ik vind het heel fijn dat deze regeling wel uh, van start kan gaan, want uh, als je heel weinig vet op je botten hebt en je wordt er opeens mee geconfronteerd dat je een maand AOW niet krijgt, mm -hmm. ja dat is natuurlijk heel heftig. Dus uh, we zijn blij dat dit wel kan. Ja, uh, nou, we zijn er ook berichten, we hadden het net in de uitzending, dat mensen ook uh, zelf meer moeten gaan bijdragen aan hun verblijf in de zorginstelling, het wonen in de zorginstelling. Mm -hmm. Maakt u zich zorgen over de ouderen die misschien wel erg veel de lasten gaan dragen? Nou ja, we gaan allemaal de lasten dragen. Ja, we uh, ja, zijn niet meer ja. dan u Maar, maar kijk, de ouderen uh, die hebben uh, al AOW en die hebben gewoon op 65-jarige leeftijd AOW gekregen, ook hun pensioen. En de ouderen waar u nu over spreekt, denk ik, maar neem me niet kwalijk, want ik heb het eerste item niet uh, uh, gehoord. Maar die ouderen die hebben blijkbaar ook een behoorlijk vermogen uh, en een behoorlijk inkomen. Ja, en dan mag je ook wel iets meer voor je eigen levensonderhoud betalen. Goed, mevrouw Kleinsma, hartelijk dank okay, dat u even gedaan. te woord wilden staan. Goedemorgen. Gisteravond begon het het internationaal filmfestival in Rotterdam. De openingsfilm is de wederopstanding van een klootzak. Zo meteen meer over. Eerste verkeersinformatie, Kees. Vertel. 80 kilometer is er nog over van deze ochtendspits. Het gaat vooral traag naar Amsterdam op de A1. Bij klopp het naar de Berg nog 7 kilometer. Werkzaamheden op de A6, Emelod richting Lelystad. Die hebben de hele spits voor file gezorgd bij de Ketelbrug. Er staat 6 kilometer, de rechter rijstok is nog dicht. A28, Hogeveen richting Zolle, dat is een aanrijding bij Nieuw-Leuzen. Er staat 4 kilometer vanaf het Langhorst. En tenslotte de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij het Ravenstein, 4 kilometer na een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar Rimmers heeft de hele ochtend gehad over de voorbereidingen. Zij Zijn nu dan weggeschoten, Marno. Ja, de, de, de, de schaatspakken komen nog aangelopen, het wordt nog druk geparkeerd. De EHBO-post staat opgesteld, Ijzers worden omgebonden... en er zijn er ook al twee, ondanks een duidelijk bordje langs de vaart... in tegenovergestelde richting de verkeerde kant op vertrokken. Hoe is het toch mogelijk? U gaat eraan beginnen, 25 kilometer. Ja, dat moet lukken. Goed voorbereid en zo? Uh, nee, afgelopen zondag met kinderen geschaatst... Nu voor het eerst. Dus, uh... Wordt eerst ook zo'n grote tocht? Nee, nee, dat nee, niet. nee. Ik schaats elk jaar als kandus, uh... Ja, Waarom is de vijf meren tocht mooi om te doen? Ja, dit is het mooiste gebied om te schaatsen in Nederland. Hè. Met al mooie plasjes en slootjes. en uh, ja, Echt uh, door het riet. En, uh... ja, kijk maar. Maar het is wel topdrukte hier, hè? Bij het botenhellentje. Volgens mij wordt het een gekhuisje. ja. ja het is, dat uh... doen we met z'n allen, hè? Dat, dat gekhuis ervan maken. Ja, zeg, schaats... De schaatsbond ook, hè? Misschien moet het een beetje gaan reguleren. Nee, waarom? Waar ik niet nodig. Nee. Dat nee. niet leuke regeltjes. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Gewoon lekker schaatsen. Ja? Ja, met zijn uh, 20.0, 20 denk ik. Ja, de organisatie er tienduizend, maar u denkt dat het er meer worden? Ik denk het wel. ja. Ik denk dat heel, dat heel Nederland hier naartoe gaat. Uh, denk je niet? Ja. Hebben jullie dan allemaal maar vrij en geen, en geen werk en zo? Ja, nee, speciaal vrijgenomen. Ja? Ja. Als uh, het ijzer ligt, moet je er toch uh, van profiteren. U gaat met hem mee? Ja, we gaan met z'n tweeën. Ja. Dus uh, elk jaar, eigenlijk uh, de afgelopen drie jaar... zijn we hier uh, elk jaar wezen schaatsen naar een schitterende omgeving. Koperkleurig kleurt de zon over het ijs. De ijzers schieten langs Wanneperveen. Mariano Remmers, bij die toertocht op natuureis... worden heel veel mensen verwacht. Dus houdt u rekening met enige opstoppingen daar. Uh, sport, sport in het koude Nederland. Ja, nou, we gaan nu naar het warme Melbourne, naar Australië. Want uh, toch een onverwacht succes... voor het Nederlandse tennis bij de Australian Open. Igor Sijsling en Robin Hazen staan in de finale van het dubbelspel. Ze wonnen knap in de halve finale van het Spaanse koppel. Granollers en Lopez. Robin Hazen... Goedemorgen hier. Ja, hallo. Hoe is het bij jou daar? Ja, prima. Uh, Genieten van, uh, van de wedstrijd. En uh, daarna alweer uh, gefitnessd en uh, op dit moment uh, rustig gaan uh, in het hotel. Kijk eens. Aan. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, het verblijf wordt nu wel heel lang, hè? Vervelend. Uh, ja, nou, het is <laughs> inderdaad lang. Het is. Uh, het is eigenlijk behoorlijk saai, uh, om eerlijk te oh. zijn, maar het is natuurlijk uh, fantastisch om, uh, om uh, op tennisgebied hier zo lang te blijven. Wa waarom is het saai? Nou ja, het is, uh, heel veel spelers zijn natuurlijk weg, of de, uh, 90% van de spelers zijn weg. En, uh, uh, op een gegeven moment uh, dan uh, heb je elk restaurant heb je wel eens een keer gegeten. <laughs> dus uh, dus, uh, dus dat, uh, dat, uh, dat maakt het dan een beetje saai. Maar dat is natuurlijk gewoon uh, uh, alleen maar fantastisch. Ja. Hoe, hoe is het om in zo'n groot toernooi, in zo'n Grand Slam toernooi, zo ver te komen? Ja, heel bijzonder, heel uniek. En het uh, is maar voor een paar mensen weggelegd uh, en, uh, en dat je daar een van bent, dat is uh, ja geweldig. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om te winnen tegen die Spanjaarden? Uh, nou, we hebben gewoon uh, goed, ge goed gespeeld in het algemeen. Uh, goed geserveerd, uh, goed aan het net elkaar geholpen, want dat is natuurlijk het, uh, ja, een van de belangrijkste factoren in een dubbel. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, en eigenlijk de kansen die we hadden, die hebben we gelijk aangepakt. En uh, wor word je nu ook anders behandeld als je als je zo ver doorkomt? Word je, word je een ster, ben je een ster dan? Nee hoor, nee. Dus, uh, er is niks hier uh, veranderd. Uh, iedereen uh, is natuurlijk uh, gewoon bezig met uh, topsport. En alle mensen die, uh, die ik nu zie, die zie ik al uh, 2,5 week. Dus, uh, dus daar uh, word je niet uh, anders door behandeld. Maar we toch nog even terug naar, naar dat succes hè, van, van uh, die overwinning tegen die Spanjaarden. Want jij kent Igor al vanuit jeugd. En jullie hebben nooit echt grote aansprekende successen gehad samen. En nu sta je ineens in de finale van een Grand Slam. Heb je daar een verklaring voor? Nou, een hele simpele verklaring is dat we ook eigenlijk nooit echt met elkaar hebben gespeeld meer. Omdat de afgelopen jaren speelde ik op de ATP-tour. En Igor speelde veel challengers. En uh, kwamen de, de ATP-toernooien om samen te dubbelen kwamen we gewoon niet in. Omdat ja, dat... je aan een bepaalde renken moet worden. Uh, dus een hele praktische voldoen. reden. Ja, dus, dus dat is gewoon uh, denk ik de, de, ja, de reden waarom we niet, uh, niet hebben gepresteerd. Um, en, ja, en vroeger hebben we al van de jeugd hebben we altijd wel goed met elkaar kunnen spelen. En we hebben ook... Uh, Futures en Challengers met elkaar gewonnen dus, uh, dus dat is natuurlijk dan De lagere categorieën Dus we weten in ieder geval hoe we spelen Wat we elkaar, aan elkaar hebben En wanneer we met elkaar juist moeten Communiceren of oppeppen Of juist met elkaar met rust moeten laten mm -hmm. En, en dat, dat, uh, dat, dat zit er gewoon nog in En, en dat we dan nu uh, Dat het dan gelijk hier allemaal valt Bij het eigenlijk eerste toernooi uh, Wat we echt samen spelen Dan, dan is het fantastisch heb je de kans een finale van een Grand Slam te winnen? Moet je hem pakken natuurlijk, maar moet ook wel mogelijk zijn. Want nu wachten de Bryan Broeders. En die hebben geloof ik al elf Grand Slam titels. Uh, zijn er wel kansen? Nou, ik denk als je een finale van een Grand Slam staat... dat je altijd kansen hebt. En zo moeten we ook denk ik gewoon de baan opgaan. En uh, het zijn absoluut goede spelers. Maar ze hebben ook uh, een paar 3 setters al gespeeld dit toernooi. Dat geeft aan dat ze natuurlijk wel op bepaalde momenten kwetsbaar kunnen zijn. Ja. En, en weet je waar ze kwetsbaar zijn? Hebben jullie al een uh, tactiek bedacht? Nou, we hebben morgen nog een rustdag. En uh, we, we kunnen nog even genieten zeg maar, van deze wedstrijd. Ja. En, dan, uh, en dan kunnen we morgen ons echt voorbereiden weer voor voor de volgende. En, uh, en natuurlijk weten we wel een paar dingetjes van ze. En, uh, en uiteindelijk uh, denk ik dat we gewoon ons spel moeten spelen en, uh, en en misschien op belangrijke punten in ons achterhoofd hebben wat ze misschien iets minder, mindere slag is. Ja, misschien een beetje stoken tussen die twee? Zijn tenslotte broers? kunnen nog ruzie krijgen. Ja, dat weet nou, het niet.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 Weet je ja, dat? geen idee. Geen idee. Okay. Ik, ik, ik weet wel welke het is, maar ik heb geen idee uh, o, wat op de baas staan wie het is. En, en, en valt het te stoken tussen jullie? Is, is er iets? Zit er een open zeduw? Bij ons? ja nee, oh nee, maar het is gewoon dat hij dan uh, uh, op de speler misschien uh, wat dingetjes zegt, maar dat heeft niks uh, met als team te maken. Dat is meer gewoon uh, naar ons toe, waar je, uh, denk ik, ook in de single, als dat zoiets gebeurt... dat, dat je ook gewoon rustig moet blijven. Ja. Dus dat, uh... Hij gaat er ook leren. Ja, ja precies. Ja. Robin Hazen, heel veel succes. Ja. Oké, okay, bedankt. En we gaan het natuurlijk volgen, die finale van de Australian Open... in het dubbel bij de mannen. En over die overwinning die ze hebben gehaald tegen de Spanjaarden... de manier waarop ze in de finale zijn gekomen... kunt u meer lezen op onze website met de titel hazen naar de finale dubbel op nos.nl. Zei het al, de wederopstanding van een klootzak. Het is een wat harde titel van een harde Nederlandse film. Een debuut van regisseur Guido van Driel. Gisteravond was de film de opening van het festival in Rotterdam. Origineel, duister, bijna magisch. Het is niet het oordeel van een filmcriticus... maar van festivaldirecteur Rutger Wolfson, Guido van Driel. Ja, ja. Goed, hè? Je eerste recensie.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 in het boek was het heel erg de, de sympathieke Afrikaan... die hier het slachtoffer wordt van het Nederlands uitzettingsbeleid. En dat vonden we bij het uitwerken van boek naar, of werken van boek naar scenario vonden we wat minder interessant. Dus we hebben hem eigenlijk wat gelaagder willen maken. Scherpe kanten? Ja, ook wat duisterder, onbenoembare kanten...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 ja. Is het een commentaar op de samenleving van nu... of gewoon een magische fantasie, zoals Rutger Wolf ze zegt? Ik zou het inderdaad wat meer op het laatste uh, houden, ja. ja. Van Driel was dat over zijn openingsfilm... de wederopstanding van een klootzak op het uh, Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Half tien, geweest alweer, einde van het NOS Radio 1 Journaal. Snel naar Sven Kokkelman, die is hier, te vertellen wat hij gaat doen. In goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven. Goedemorgen Marcel. Hoe moet het toch verder met SNS Reaal? Wat en vooral wanneer moet minister Dijsselbloem ingrijpen? Uh, en wat moet hij dan precies gaan doen? Ik ga het zo meteen vragen aan hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn. Outwielrenner Peter winnen. hij bekende zijn dopinggebruik jaren geleden al... Uh, en hoopte toen dat daardoor wat zou gaan veranderen in de wielersport. Hoe kijkt hij aan tegen de onthullingen van de afgelopen dagen? En uh, ja, Jaap Toop Scheffer stond dus vastgevroren ja, op een uh, hij is nou, inmiddels losgefeund uh, los en, en, <lacht> en, en, en, en <lacht> staat het jou over zijn ergernis ja. rond het geklooid met de vira. Dat en weer zometeen bij de KRO. Eerst <lacht> nu het nieuws. Hier is Door het Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Er komen meer mensen in aanmerking voor de overbruggingsregeling AOW. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken heeft de toelatingseisen verruimd. Mensen die bijvoorbeeld als zelfstandige arbeidsongeschikt zijn geraakt... en na hun 65ste geen uitkering meer krijgen van de verzekering... komen nu ook in aanmerking. Maar verder geldt de compensatie alleen voor mensen met een inkomen beneden... de 150 procent van het minimumloon. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat extra aandacht besteden... aan de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen. Het aantal onnodige sterfgevallen moet drastisch omlaag...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 En koningin Beatrix is begonnen aan het staatsbezoek aan Singapore. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... komen uit Brunei, waar ze maandag en dinsdag op bezoek waren. Vandaag bezoeken ze in Singapore bedrijven. Vanavond is er een staatsbanket. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, de case informatie. er staat al 40 kilometer file. De twee langste files op de A6, Emelord richting Lelystad... vanwege werkzaamheden bij de Ketelbrug, 6 kilometer. En op de A9, vanaf de Alkmaar naar Amstelveen... voor Batouvedorp, 6 kilometer.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 Wie gaat de redding van SNS real betalen? Door geblunder met de 4 staan we internationaal voor AAP, zegt Jaap de Hoop Scheffer. Oud-wielrenner Peter Winnen vindt dat de wielerwereld nou eindelijk is schoop. schoon schip moet gaan maken. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in het Duitse Wielen. Voor een plofkippencursus waar menig wakker diertje van gruwelen zal. Twitter met ons mee, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op. Goedemorgen Nederland, SNS Reaal heeft dringend kapitaal nodig. Het aandeel van SNS Reaal zakt steeds verder onderuit op de beurs. En de druk op de politiek neemt toe vandaag overleg minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, met de Tweede Kamer. Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Nijrode. Nou ja, vandaag staat eigenlijk de toekomst van de Economische Monetaire Unie, de zogenaamde Bankenunie, op de agenda. Maar ik kan me voorstellen dat het vandaag vooral zou gaan over de redding van SNS Reaal. Wat moet de minister gaan doen en wanneer? Ja, nou de minister moet in ieder geval heel snel handelen, dat is wel duidelijk. Want u schetst al terecht het beeld dat de beurskoers van SNS Reaal, die ooit op 17 euro stond, steeds verder is weggezakt. Eh, en het moment komt natuurlijk naar de bij dat ook de andere crediteuren ja, op een gegeven moment hun conclusies trekken. Dus eh, dat moet heel snel worden gehandeld. Nou daar is men zich van bewust en wat, wat ik opmaak uit de financiële pers en het netwerk is dat er ijverig onderhandeld wordt. Ja, wat hij moet doen is de belofte nakomen die hij heeft gedaan, namelijk dat SNS Real een systeembank is, ja. die dus gered wordt door iemand. En dat zal wel helaas de overheid gaan worden. Dus hij maar moet daar... zijn portemonnee weer gaan trekken? Ja, en de vraag is uh, hoeveel hij uit de portemonnee gaat halen. En de andere vraag is wie hij nog meer de portemonnee laat trekken... en hoeveel die partijen dan moeten gaan betalen. Ja, en daar uh, komen we ook bij het nieuws van vandaag uit het Financieel Dagblad terecht. Namelijk dat kredietbeoordelaar Fitch het afstempelen van obligaties... Um... Uh, nou ja, min of meer al bij voorbaat veroordeeld, je hebt aandeelhouders en obligatiehouders... bij, eh, bij het bankwezen. Mm -hmm. Kunt u even uitleggen wat er dan precies het probleem is dat Fitch heeft? Ja, ik, ik zou het probleem ietsje willen nuanceren. Je hebt aandeelhouders, je hebt houders van afgestelde obligaties... je hebt gewone obligatiehouders. Gewone obligatiehouders, dat zijn wat we noemen concurrent schuldeisers. Als een bank failliet gaat, dan staan ze gewoon in de rij... samen met de deposterhouders en, en zeg maar de andere crediteuren. Ja, zijn mensen die geld aan de bank hebben geleend? Ja. Dan heb je mensen die hebben achtergesteld geld uitgeleend aan de bank. Daarvan is afgesproken op voorhand, als de bank failliet mocht gaan, dan gaan we eerst de concurrenten schuldeisen betalen. En als er dan nog wat over is, dan krijgen jullie wat en dan komen uiteindelijk de aandeelhouders. Nou, die aandeelhouders hebben hun conclusies al getrokken. De vraag is of je in ieder geval die houders van de achtergestelde obligaties kunt aanspreken. Ja. want. Die, die wisten bijvoorbeeld al toen ze de achtergestelde stukken kochten... wat de risico's waren. En nou ja, Ik mag aannemen dat de obligatiehouders de krant goed lezen. Die hebben ook gelezen dat SNS al jaren diep in de problemen zit. En daar moest SNS aan die houders van achtergestelde obligaties... 10, 12% rente betalen. Yeah. Nou, de vraag is, en, en, en daar legt nu Fiets de vinger op... moeten die partijen gaan meebetalen? Opvallend is dat in het verleden het al eerder is gebeurd. Roy Bank van Schotland heeft een aantal jaren geleden... Houders van achterstelde obligaties de keuze gegeven. Nu de helft. Of de uitzit, uit zit, zien we wat je krijgt. Ja. Uh, de houders van normale obligaties, dat is dan weer de volgende stap. Want die... Zouden pas aan de beurt moeten komen als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Ja, nou, ja. nou is even. De ja, nou, sorry, ik onderbreek u ja. nu. eens even de vraag, want er zijn natuurlijk ook banken die obligaties hebben uitstaan bij SNS-Real. Uh, dus die geld aan, he, Banken alleen met elkaar onderling ook geld, ja. toch? Ja, visie, dus op het moment dat SNS-Real uh, uh, onderuit dreigt te zakken. of dat uh, obligatieshouders dus hun geld niet meer terugkrijgen. heeft dat dan ook consequenties voor andere Nederlandse systeembanken? Nou, uh, dat, dat is dus wat men wil vermijden. Want kijk. Daarom, daarom hebben we ook de afspraak gemaakt, dat we laten SNS niet onderuit zakken. Want op het moment dat dat gebeurt, krijgen ook andere banken weer tikken. En dat willen we dus vermijden. Een van de eerste oplossingen die, uh, die het ministerie van Financiën had, was een redding in samenspraak met andere banken. Want die hebben natuurlijk hun belang en die hebben er ook geen belang bij dat de vastgoedmarkt in Nederland nog verder wegzakt. Nee. Maar die optie is door Brussel verboden, omdat andere partijen, de ING en ABN AMRO, Te samen groot hebben. Te zouden worden, kregen. ja. Exact. En dan ja. in feite valse concurrentie gaan bedrijven. Ja. En ook weer dat hij natuurlijk met staatsgeld een bank gaat financieren. Ja, hè, dus dan blijft er maar één over die nog, die nog zijn portemonnee kan trekken. Dat is Dijsselbloem zelf, toch? Dat is Dijsselbloem zelf. En dan komt de discussie, en dat is een vrij principiële discussie. Laat je andere crediteur, te weten, de houders van achterstelde obligaties, meebetalen. Nou, ik heb al eerder het standpunt verdedigd, en dat doen andere wetenschappers, zoals Zweden Vrijberg van de Universiteit van Amsterdam doet het ook. Die zeggen: laat niet alleen de belastingbetaler voorop draaien... maar ook de houders van achterstelde obligaties. Die weten namelijk precies waar ze aan toe waren. En laat die dan meebetalen. Dat zou nou een eerlijke oplossing zijn. Ja. Staat tegenover, en dat is de afweging waar je tegenaan loopt. Ja. Als je nu het impliciete contract tussen financiële markten. Eh, en overheden doorknipt. namelijk de overheid zal altijd redden. Ja, dan gaat dat in de toekomst misschien wel gevolgen hebben voor andere banken. En daar heeft iets dus mee gedreigd. Die, die stelt zich nu op standpunt. dan verandert er iets aan het risicoprofiel van banken in Europa. En dat heeft dus vrij verstrekkende consequenties. Maar ten principale. Heeft, over, heeft de wijzerblom heel groot gelijk als hij de houders achter het geld, geld laat meebetalen. Ja, goed. Hoeveel geld is er nodig eigenlijk? Nou, de, de, de schattingen variëren, maar uh, de consensus is dat er anderhalf tot 2 miljard euro nodig is. Dat klinkt als een hoop geld. Dat is het niet, want de derde van de ABN AMRO bijvoorbeeld heeft ons 30 miljard euro gekost. Juist. Dus goed, alles is relatief in deze wereld. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar tegelijkertijd dreigt ons financieringstekort ook weer uit de klauwen te lopen. En dreigen we de 3%-norm in Brussel niet te halen. Ja, nou dat, dat valt bij dit soort financieringsoperaties altijd weer normaal aan te passen. Dat wordt dan weer even net iets anders geadministreerd. En die 2 miljard euro is op zichzelf, dat is een uh, 14e procent van ons nationale inkomen. Nou, daar gaat in Brussel niemand over vallen. Dat is niet het probleem. Het probleem zit meer in de aard van de beslissing. Namelijk dat de belastingweerbetaler mag opdraaien voor een wild avontuur van een paar bankiers. Juist. En, en dan hebben we ook die die nog boven de markt hangen, zou ik maar zeggen. Waar hmm? niet alle Kamerleden even blij mee zijn. en Met name uh, aan de uiterste van het spectrum. PVV ja. en SP niet. Uh, dus dan krijg je uh, weer een discussie dat de Nederlandse belastingbetaler overal voor moet gaan opdraaien. Althans in hun ogen. Ja, maar dan gaan alle belastingbetalers in Europa ervoor opdraaien. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het mandaat van die bankenunie heel nauwkeurig bepaald wordt. Want, met name in de zuidelijke landen, is er alles de neiging om, als er wat gaat piepen of kraken in het financiële systeem, om dan maar naar de... Gemeenschappelijke kast te grijpen. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat er gewoon hele duidelijke afspraken worden gemaakt over een mandaat van die BankenUnie: ja. hoe het wordt gefinancierd, wie er uiteindelijk betaalt eh, en onder welke omstandigheden wordt ingegrepen. Ja, Koerlijn, hoogleraar Corporate Finance. Uh, ik dank u zeer. Tot de dienst. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Lance Armstrong houdt de internationale wielerunie mede verantwoordelijk voor de late ontdekking van zijn ziekte. Uit dopingtesten had veel eerder moeten blijken dat hij leed aan teelbalkanker, zegt hij zelf. Zijn ziektes eh, zijn ziektes inderdaad op te sporen via dopingtesten. Doping-expert Douwe de Boer van de Universiteit van Maastricht heeft het antwoord. Via dopingtest kun je ook bepaalde ziektes uh, opsporen. Een mooi voorbeeld daarvan is teelbalkanker. Uh, ondanks is ook uh, bij een Nederlandse zwemmer, Joost Rijns, teelbalkanker geconstateerd. En dat was uh, aan de hand van een dopingcontrole. Bij een dopingcontrole wordt op het zwangerschapshormoon HCG gecontroleerd. En uh, dat wordt gedaan omdat het in de sport misbruikt wordt. Maar ook bij teelbalkanker uh, gebeurde dat uh, de teelbal HCG gaat maken... En uh, dat kun je dan ook in de urine terugvinden. Dus als je een positief resultaat vindt van uh, HCG... dan kan dat ook duiden op teelbalkanker. Anders, antwoord van de dopingexpert. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Wielen. Arm van Attenveld tussen de Duitse plofkippen... Midden tussen de plofkippen van de bloggende pluimveehouder Bert Vogel... die hier in de grensstreek elke twee maanden 2 miljoen kippen afmest... voor Nederlandse slachterijen. Vogels grootste bron van ergernis deze dagen... is dit sportje van de dierenvrienden van Wakker Dier. Met goedkope kip lokken supermarkten ons de winkel in. Maar een kilo kip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier. Voor die lage prijzen in de supermarkt heeft de kip een rot leven gehad. Doe er niet aan mee. Koop geen plofkip. Ja, dat is het wakkerdierspotje. Dit is het taatwoord, zoals zij het zullen noemen. Plofkippenboer Bert Vogel. Wat gebeurt er met u als u dit spotje hoort? Nou, wij, wij voelen ons zeer onterecht uh, neergezet als dierenmishandelaars. Uh, en ieder kan zien dat de manier waarop het wakker dier uh, eigenlijk zijn... Uh, ...zijn spotjes brengt, een totale verdraaiing van de werkelijkheid is. En daarom hebben we... Wij... Laten we eens even naar die werkelijkheid kijken. Want we ja. lopen hier door uw stal. Ja. We zien die kleine kippen voor ons uitlopen. Vleeskijkers zijn het. Hoe oud zijn deze? Deze worden drie weken binnenkort. En wat wegen ze dan? Dan wegen ze ongeveer uh, twaalf ons. Wakkerdier zegt, in zes weken gaat zo'n beest van 40 gram naar dik 2 kilo. Dat klopt dus? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus dat, die term plofkip, dat is niet slecht gekozen. Nou, het heeft niets met de waarheid te maken, met de werkelijkheid te maken. Uh, wat Wakker Dier zegt is dat deze dieren lijden. Dat deze dieren in uh, stinkende stallen zitten, donkere stallen. Ja, want laten we even die bewering van Wakker Dier doorlopen. Veel kuikens ziek hebben pijn door absurd snelle groei. Waar ja, of onwaar? Kunt, dat is onwaar, u kunt het zelf zien. U, u loopt er in de stal, u ziet geen zieke dieren. De dieren lopen vlot en prima, ze hebben de ruimte. Er is, er is licht, er is lucht. Nou, hier is geen licht, ik zie geen ramen. Nee, maar er is licht. TL-balken aan de, aan de plafond. Ja. En twee A4'tjes leefruimte per kip. 20 per vierkante meter. Waar of onwaar? Dat klopt ongeveer, ja. En ze lopen hun leven lang in eigen poep. Weliswaar op strooisel. Waar of onwaar? Ze lopen op strooisel. daardoor hebben ze vaak brandwonden ja, aan de poten. Absoluut onwaar. absoluut onwaar. Tijdens de vangst ontstaan botbreuken en kneuzingen. Nou, het komt voor. Het komt voor, maar niet veel. Merkt u eigenlijk effect van de campagne van Wakker Dier in uw business? Uh, nee, we werken, wij merken tot op, de, tot op dit moment eigenlijk helemaal uh, geen teruggang in de consumptie. Uh, maar, doet de consument eigenlijk niks? Dat weet ik niet of de consument... Maar waar het, gaat, waar het ons om gaat, is dat het een verdraaiing van de werkelijkheid is. De Wakker Dier zet ons neer als dierenmishandelaar. Terwijl u zelf kunt zien dat het niet zo is. Ze verdraaien de werkelijkheid. Wij houden dieren prima. Wij hadden Diers campagneleider Sjoerd van der Wouë uitgenodigd, maar hij wilde hier niet komen omdat u op uw blogs radicale dingen heeft gezegd over Wakker. Snapt u hun afwezigheid? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik had ze op hun site, ook op hun, hun Facebook-site, regelmatig heb ik ze uitgenodigd om hier, een, om hier eens te komen kijken. Om hier een ja, u heeft ze uitgenodigd voor een plofkippencursus. Ja, een plofkippencursus. Wij noemen dat vleeskuikercursus. Maar... Aantal aanmeldingen? Nul. Nul. Nul. Dus ze willen het niet weten? Zeg. Ze willen... Ze denken dat ze het al weten. Ze denken dat ze het weten. Terwijl, de waarheid is anders dan dat zij zeggen. Als... Hoe kwalificeert u de methode van Wakker Want het is een legale organisatie. Zij ja. kopen gewoon zendtijd. Ze voeren een campagne. Kijk, het, ma het maakt ons in, in, fe in feite niet uit. Ik bedoel, iedereen in dit land is vrij om te doen wat ze willen. Maar waar het ons om gaat, is dat wij niet willen dat andere mensen ons vertellen hoe wij moeten leven. Of we wel of geen vlees moeten eten. Dat is niet hun pakkie aan. Bedoel... Ze hebben toch het recht om ja, te zeggen hoe zij dat tegenaan kijken. En om, een, om de opinie achter zich te krijgen. Absoluut, dat moeten ze ook helemaal zelf weten. Maar u ze zegt wel... het heeft geen enkel effect mogen... op de consument. Nou, ze, moeten, ze mogen het ook hard aanzetten. Maar ze moeten wel de waarheid vertellen. En daar gaat het om. Wat zij vertellen is niet de waarheid. Hier lopen kippen, die hebben wel de ruimte. En dat is bij 99, of zeg 100% van mijn collega's. Die hebben wel de ruimte. Die hebben geen sfeer aan hun poot. Dat komt niet voor. Die, hebben geen, die zijn niet kreupel, die kippen. Desondanks zullen we de komende tijd nog veel horen van die campagne van Wakker Dier. We stoppen die er hiermee met een bijna ploffende beertvogel. Tussen zijn vleeskuikers die nog lang te leven hebben? Deze zijn al drie weken te leven. Dank u wel. Ja. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld vanuit Duitsland. Straks, afgestudeerde Hongaren moeten verplicht in eigen land aan de slag. Maar eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1971. Ik aan de Nederlandse opman, Mootiske Jan Bolt, de werking voor een sensationele ontwikkeling. Wat ja, wat triest, het Deze commentator van de Noorse televisie is deze dag in 1971 in opperste staat van opwinding. Nou ja, voor Noorse begrippen dan. Nadat de Nederlandse schaatser Jan Bols vergeet te wisselen op de 5 kilometer tijdens het Europees kampioenschap. En zoals Sven Kramer ook weet, zoiets blijft je tot in lengte van jaren achtervolgen. Zo ook de nu 68-jarige Jan Bols, die destijds helemaal niet door had dat hij een fout maakte. Je bent zo gefocust. Op je, op je techniek en met je dingetjes bezig en de, je ziet dan die, die trainer met de vingers naar beneden toe en die speaker roept dan om de, de beste tijd tot nu toe en uh, beter dan die en beter dan dat. En, nou, en, uh, ja, en, uh, ja, je, je bent zo geconcentreerd bezig, dus ik, ik had het helemaal niet door. Stadion denk ik ook niet, want die, die waren allemaal uh, door enthousiast. Die bleven wel juichen, die mensen. dat was gewoon een kerel. Het zweetje was super. Dansend, springend en brullend staan de mensen nu op de banken... om Jan weg te schreeuwen naar zijn laatste meters. Nu komt ja. hij over de streep in 7-43-9. 7-43-9, dat is toch een... Nou, het moment dat ik dus over de finish gegaan was... Ja, dan ging ik, toen ging ik op de schouders van Lee... en goh, ben ik een kloosrijk. Nou ja, wat dan? Nou, je wist het niet. Nou ja, Toen moest ik me melden bij uh, de wedstrijden was het Henny Roos... Ik kreeg wel te horen dat ik uh, eruit was. Dat was de oefening. En toen een bols die woedend naar huis ging. Toen wij in de, de mensen dus in de auto's zaten op de terugweg... ...toen werd het bekendgemaakt dat ik gedistribueerd werd. Niet in het stadion. Omdat men dat op dat moment niet durfde te doen. Omdat het zo'n uh, zo heksenkerel was. Want er waren dan wat fans en supporters bij onze omgeving ook weg. En ik wil niet zeggen dat die dus, uh, daar een puin op van zouden maken. Maar ik bedoel, dat, dat, dat hebben ze niet aangedurfd schijnbaar... De, de, de ellende kwam toen kwam de de volgende dag. En dat is dan het begin van de tweede dag van de Europese kampioenschappen. Die gisteren op de eerste zon sensationeel verloop hadden. Met het uitschakelen wegens het maken van een fout door Paul zelf. Hij geeft een extra buitenbocht. En dat mag nu even Dan Toen hebben ze proberen allemaal maar geld te spugen naar de heer Roos. Spandoeken gemaakt, uh, sommige mensen. en Ze wilden zout erbij, de baan, flessen werden gegooid. Dus het was gewoon een, een, een puinhoop. Er is ook sprake geweest van een bommel. De heer Roos had geloof ik een bomber in gehad. En op dit ogenblik zitten we dan weer op de banen dat Leen Vrommer voor de eerste rit nog even het publiek heeft toegesproken en zo. En toen is Leen Vrommer nog eens een keer naar de speakersroom geweest in het stadion om, om het Nederlandse publiek in ieder geval tot bedaren te brengen en in ieder geval zich netjes te gedragen. We dan toch een meegebrachte vlag opgehezen, maar niet hoger dan half stok. En daarboven heeft men nog een zwarte rouwwimpel gehangen... Om aan te geven hoe diep Nederland toch wel in de put zit. Het lullen van alles was: ik reed, ik reed ongeveer 33, 34 meter te veel. Hè? Als je dan te veel rijdt en niemand hindert. Ja, en dan eruit moet. Ja, zo zijn de regels. Ik, ik, uh, we zeggen wel eens: je, je bent er niet minder van geworden. Ik ben er beruchter of beroemder van geworden. maar de, ik, de, ik had liever kampioen geworden. Hoor. Jan Bols over zijn verkeerde wissel op de 5 kilometer tijdens het EK schaatsen deze dag in 1971. more to say. Day. Het is acht minuten voor tien, zeven bijna. U luistert naar de KRO op Radio 1. Studentenprotesten in Hongarije. Aanleiding is een wet die de studenten verplicht... om na hun studie in eigen land te blijven om daar te gaan werken. Henk Heers, correspondent in Hongarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin iedere keer met dezelfde vraag. Hongarije is toch gewoon lid van de Europese Unie? En ik zeg iedere keer ja, want dat, uh, dat zijn we nog steeds. Maar ja. uh, het heeft ook een regering die, die er wat eigen, zoals ze zelf noemen, onortho uh, onorthodoxe ideeën op nahoudt. Ja. En die ook regelmatig probeert door te voeren. Ja, maar vrij verkeer van personen, goederen en dat je in andere Europese landen mag werken, dat is een van de grondbeginselen van de Europese Unie. Absoluut waar. Uh, dat is ook de reden overigens waarom tegen deze regeling een, een, uh, waarom met, uh, een verzoek is bij de Europese Unie om aan deze regeling te kijken of hij wel EU-conform is of niet. Ja, nou, dan kan uh, ik het altijd uh, wel, uh, wel, je... wel op raden. Nou ja, dat, uh, dat moeten we dan maar afwachten. Ja. Uh, er is in ieder geval uh, de, de motivatie van de regering om dit door te voeren. Is dat ze zeggen, uh, ja kijk, er zijn allerlei mensen die, uh, die studeren op onze kosten. Op Hongaarse belastingkosten aan de universiteit. En dan als ze wel klaar zijn, dan gaan ze in het buitenland werken, elders in Europa. En dan gaan ze dik geld verdienen. Ja. Um, en die mensen studeren bovendien uh, gratis. Want uh, ja, ze krijgen beurzen enzovoort. En, uh, ja, maar dat, dat geldt toch voor alle dus studenten in de, moet, de hele Europese Unie? Sorry? Dat geldt toch voor alle studenten in de hele Europese Unie? Ja, dat, dat, uh, dat is voor een deel waar. Uh, voor een deel natuurlijk niet. Er zijn ook mensen die eigen bijdragers hebben. Dat hebben ze in Hongarije hadden ze dat niet. Uh, hebben ze dat nog niet. Dus studenten studeren geheel gratis. En nou ja, met, vanuit dat sen sentiment is er gezegd, daar moet een eind aan komen. Als je een beurs wilt, dat is prima. Maar dan moet je ook tekenen dat je minstens een aantal jaren na je studie uh, uh, hier blijft werken. En dat is dan tweemaal het aantal jaren dat je gestudeerd hebt. Dus als je vier jaar studeert, moet je eerst acht jaar in Hongarije blijven werken. En als je dat vervolgens nou niet doet? Niemand weet wat er dan gebeurt. Uh, officieel uh, ben je dan verplicht je, je studiebeurs uh, terug te gaan betalen... meteen, dus dan heeft uh, de Hongaarse regering een vordering op je. Of ze dat waar kunnen maken, hoe ze dat willen controleren... niemand heeft enig idee. Uh, en, en ja, dat moet je dan maar afwachten. Ja. Wat is dat? Kijk, Hongarije hoeft toch niet in de Europese Unie... als ze er geen zin meer in hebben? Huh? Nee, maar uh, daar hebben ze wel zin in, zeker ook deze regering. Uh, niet in de laatste plaats, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel uh, Europese subsidies deze kant op komen. Ja. En de enige investeringen die in dit land nog plaatsvinden, dat zijn de, de Europese subsidies. Voor de rest ligt alles op zijn gat en, en zit het land in een dikke recessie. Ja. Uh, nou ja, maar je begrijpt, uh, veel studenten zijn ongelooflijk boos hierover... En het effect van de maatregelen is ook het omgekeerde van wat ze beogen. Want ja. uh, het effect zou moeten zijn dat mensen hier blijven en hier gaan werken. Maar uh, in werkelijkheid is het denk ik een aansporing voor studenten... om te zeggen, ja, moet je luisteren, dan ga ik sowieso maar weg... als ik uh, mijn eindexamen gedaan heb en dan ga ik in het buitenland studeren. En je ziet de golf van, van jongeren die het land verlaten om die reden... mede om die reden, uh, die zie je toenemen. Dus de wet werkt, werkt ook nog eens averechts? Ja werkt werkt averechts, maar dat hoort ook een beetje bij deze regering. Die bedenken een plan, uh, denken fantastisch, dat doen we. En dan zonder enig overleg, zonder studie, zonder voorbereiding... Uh, jassen ze zoiets erdoorheen en dan schrikken ze later misschien zelf wel van de consequenties. Ja. Maar dan is het natuurlijk weer te laat om in te trekken. Juist. Want dat is dan een prestige kwestie geworden. Goed. Nou, dus aan het laatste wordt het nog niet over gesproken zijn. Binnenkort spreken we elkaar vast weer over een onder ander onderwerp. En dan weet je mijn eerste vraag al, hè? En ik zal uh, mijn eerste antwoord waarschijnlijk weer herhalen. <laughs> Dankjewel, Henk. Vanuit Hongarije, straks, dames en heren. Oud-wielrenner Peter Winnen over de dopingonthullingen van deze week. Jaap de Hoop Scheffer baalt van wat hij zelf noemt het vira drama Stond ongeveer vastgevroren op een Belgisch perron. Inmiddels losgefeund en kan bij ons dus vertellen wat er allemaal aan de hand is... en waar zijn ergernis zit. En bedoelverslag van de halve finale bij de Australian Open. Tussen Djokovic en Ferrer. De heren staan nu een minuut of twintig op de baan. 2-2 in de eerste zet. Zometeen meer naar het nieuws met Dorald Megens.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 Dit is Radio 1.